12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Nederland zijn meer dan 16.000 laptops en tablets ingezet... voor thuislerende kinderen die geen computer hebben. Maar dat is nog niet genoeg, schrijft minister Slop van het Onderwijs... in een brief aan de Tweede Kamer. Hij meldt ook dat naar schatting zo'n 50.000 basisschoolleerlingen... opvang op school krijgen. De meeste van hen hebben ouders met een vitaal beroep. 20% krijgt opvang vanwege een onveilige thuissituatie. Leerlingen van een middelbare school in Naaldwijk hebben tijdens een les gezien dat hun docent thuis werd mishandeld. De vrouw gaf les via Teams, een online videoverbinding, toen ze werd mishandeld door haar partner. tegen de man is aangifte gedaan. Met de docenten gaat het naar omstandigheden goed. Wat er aan de mishandeling vooraf is gegaan is niet duidelijk. Scholieren delen beelden van de mishandeling op WhatsApp. De school roept op om de beelden niet te delen. Ruim een derde van de Nederlandse huishoudens denkt de komende tijd moeite te hebben om rond te komen. Dat constateert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, NIBUT, na een peiling. Deze huishoudens hebben niet genoeg spaargeld achter de hand om twee maanden te kunnen rondkomen zonder inkomen. Vooral jongeren, zelfstandigen en flexwerkers zijn er al op achteruit gegaan. Toch overweegt nu nog minder dan 10% van de huishoudens om bij de gemeente of bij de belastingdiensten aan de bel te trekken.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 I do. six I do, I do. Ik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 candle and she showed me